9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Westerse troepen hebben in het zuiden van Somalië... aanvallen uitgevoerd op een rebellenbasis. Dat heeft een woordvoerder van de militante beweging Al-Shabaab gezegd. Bij de aanvallen afgelopen nacht waren volgens een Somalische nieuws site... marineschepen en twee gevechtshelikopters betrokken. Eén strijder van Al-Shabaab zou zijn gedood. Al-Shabaab was vorige maand verantwoordelijk... voor de bloedige aanslag op een winkelcentrum in Kenia... waarbij meer dan 70 mensen om het leven kwamen... Westerse landen, waaronder de VS en Frankrijk... hebben al eerder militaire operaties in Somalië uitgevoerd. ING kampt al zeker 15 jaar met grote problemen op het hoofdkantoor in Roemenië. Dat meldt de Volkskrant. Op het hoofdkantoor in Boekarest spelen zaken als integriteitskwesties... handel met voorkennis en financiële gunsten voor zakenrelaties... van de Roemeense bankdirecteur, een voormalige diplomaat uit de tijd van Ceausescu. ING-topman Hamers zou hem de hand boven het hoofd hebben gehouden... ING zegt in de Volkskrant dat de misstanden zijn onderzocht... maar dat ze niet konden worden bevestigd. De geplande reis van FNV Bouw naar Qatar staat op losse schroeven. De vakbond was van plan om komende week... de bouwlocaties van het WK Voetbal in 2022 te bezoeken... maar is daar waarschijnlijk niet welkom. Dat zei de woordvoerder van FNV Bouw op Radio 1. De bond maakt zich zorgen over berichten dat er tijdens de bouw van de stadions in Qatar al 44 Nepalese bouwvakkers zijn verongelukt. De internationale organisatie van bouwbonden heeft inmiddels te horen gekregen dat er geen gelegenheid zal zijn om in Qatar met de minister van Arbeid te praten. De Spaanse tennisser Rafael Nadal is na twee jaar weer de nummer één op de wereldranglijst. Nadal bereikte op het tennistoernooi in Peking de finale... en daarmee herovert hij de koppositie op de wereldranglijst van de Serviër Novak Djokovic. Die stond 101 weken op nummer één. Het weer, in Limburg nog een bui, verder veel bewolking... maar vanuit het westen ook af en toe zon, het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 2,5 minuut over negen. Welkom terug bij de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Tot tien uur hebben we het bijvoorbeeld over het VMBO. die wel leuk zijn. Uh, de kinderen in ieder geval. Volgens docenten Trudy Koenen. Willem Post gaat ons vertellen waar de haat tussen democraten en republikeinen vandaan komt. En de vraag waarom klimaatseptici enkele jaren geleden moesten worden geweerd. En dan nu opeens hele welkome gasten zijn in het wetenschappelijk debat. Dat en misschien komen we dadelijk ook nog te spreken over een Europese regering. Mieke? Ja, we beginnen dus met het Vmbo, Want meer dan de helft van alle Nederlandse scholieren gaat er naar de basisschool naartoe. En toch staat het een beetje in kwade reuk. Je zou er niks leren, er zit veel tuig. Nederlandse ouders proberen soms ten koste van alles te voorkomen... dat hun kind daarheen moet. Trudy Koenen, die inmiddels zo'n twintig jaar Nederlands geeft... op het Montessori College Oost... dat is een zwarte VMBO-school in Amsterdam... denkt daar heel anders over. Zij heeft er een persoonlijke missie van gemaakt... om haar kinderen, zoals ze ze noemt, hun diploma's te laten behalen. En haar ervaringen kunt u lezen in het boek Spijbelen... Doe je maar thuis, dat deze week verscheen. Goedemorgen Trudy. Ja, goedemorgen. Ja, ja uh, het is uh, moeilijk denk ik om tegen dat slechte imago van het VMBO uh, op te botsen. Het lijkt wel alsof jij daar een soort persoonlijke kruistocht van hebt gemaakt. Hoor. Ja, alleen het woord moeilijk het mij al. oké. Okay. Ja, dan denk ik van nou, dat zullen we nog wel eens zien of dat moeilijk is. Um, het is zo dat uh, bijna 60% van alle kinderen gaat er naartoe. Dus er zou dan een soort disqualificatie zijn... van 60 van alle mensen in Nederland. Waar hebben we het dan over? En natuurlijk zijn er vreselijke kinderen tussen. Kinderen waarvan ik denk van... ik wou dat jij nu echt in een groot grond wegzakte. Maar er zijn net zoveel vrolijke, lieve, ondeugende... Nou, van alles. Bij. Het zijn net normale mensen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, je beschrijft ook in je boek ook wel eens iemand, een leerling, waar je eigenlijk helemaal niet mee op kan schieten, waar je niet goed de vinger achter kan krijgen. En dan denk je, nou ja, als hij zijn diploma maar haalt, Maar gaat dat, dat mij is om. bij ieder kind zo. Als een kind mij een verhaal komt vertellen, ik heb het meegemaakt dat een kind mij uh, uh, vraagt te spreken. En dan denk ik al, oh my god, wat krijgen we nu weer. En dan mij een vreselijk verhaal vertelt. Uh, haar moeder was door haar vader vermoord. En de volgende dag was ze te laat. En dan bel ik toch op van, ja, ik vind het heel erg wat er met jou is. Maar jij komt gewoon om half negen op school. Want je hebt er namelijk niks aan om ook nog eens problemen op school te krijgen. Privé heb je het moeilijk, laat dat duidelijk zijn. Daar, heb ik, daar kan je altijd bij me komen. Maar er komt nog bij dat je het op school niet ook nog eens een keer moeilijk moet hebben. Want dan heb je het dubbel op. En de enige manier voor jou en voor al die kinderen geldt... met een diploma, dat is de kans op een betere toekomst. En dan beschouw ik het als mens. En wat daar... zegt zo'n meisje dan tegen u? Ja, maar juf, ik heb u gisteren toch gesproken. Ik zeg, ja, maar schat, dat weet ik. En ik vind het ook verschrikkelijk. En je kan altijd bij me komen en altijd met me praten. Maar dat betekent niet dat je niet op tijd hoeft te zijn... dat je huiswerk niet hoeft te doen. Want daar help ik jou niet mee. Hoe komt ze dan? Want dat maak ik ook duidelijk, als ik jou daarmee zou helpen... dan hoefde je nooit op tijd op school te zijn. Dan hoefde je geen huiswerk te maken... als, ik je, als, als dat positieve invloed zou hebben op jouw leven. Maar dat heeft het niet. Dus het gaat erom, onze kinderen hebben geen netwerk... hebben geen opvang vaak. En het zijn, zijn het deze kinderen waarvan wij... want ik ben niet de enige... Al mijn collega's die werken zo. Wij zijn het vaste punt voor die kinderen. Wij zijn de structuur in hun leven. En het klinkt weer, maar uh, nou, dat is ook heel goed. Dat het voelt heel goed. Maar dat moet je wel veroveren, waarschijnlijk, of niet? Die positie. Iedere puber komt naar... Nee, niet iedere puber. Ik praat heel vaak in de algemeenheden, moet ik niet doen. Veel pubers komen naar school. En dat is ook de leeftijd. Alles is belangrijk van hun leven behalve de school. En zij zelf zijn het centrum van het universum... en hun gevoelens, hun ideeën, dat is belangrijk. En dan is er nog zo'n school die komt zeuren... over wat ze allemaal moeten doen. En dat is de taak, de rol, die wij op ons moeten nemen. Wij zijn degene die moeten zeggen... dit gaat er gebeuren en dat gaat op die manier gebeuren. En dan kunnen ze lekker ons uitschelden van... ja, eigenlijk wil ik het niet, zeggen ze dan tegen die vrienden... Anders, maar anders krijg ik die heks achter me aan. Zij, is voor hun ook een legitimatie om het wel te doen? Of de bitch heb ik gemaakt. uit het boekje. <laughs> ik wilde het even niet zeggen. Want ja. er, komt een, een, een, er kwam een artikel uit vorige week: staat er. bitch in afvoerputje onderwijs. Dacht ik. Oh nou, my god. Als je er rechts van maakt, wordt het niet veel beter nee, hoor. Nee, nee, ik denk, het klinkt een beetje zachter. Nou ja, nee, het staat ze in, in het ja, boek. Want ja. in, het, in het boek staan allemaal uh, verhalen. Want ik, ik zei net, dit, dit, waar ik net aan refereerde, was die jongen met die zieke moeder. Ja. Hè, die dan steeds niet op school komt. Ja. En dan op een gegeven moment ga je er naartoe. Je gaat dan ja. gewoon zelf naar zo'n huis ja. en zie je daar ja. een zieke moeder liggen. En dan denk je, ja, dit is inderdaad een vreselijke situatie. Toch blijf je streng tegen die jongen. Ja. En op een gegeven moment zo streng. Of tenminste, je blijft bellen, zodat je op een gegeven moment echt uit. Scholden wordt door die familie van. Ja, wat bemoeien je wat mee? Bemoeien je mee? Ja. Wat, wat denk je, wie denk je dat je bent? En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar ik ben er niet voor jullie. Het spijt me, maar ik ben er voor de jongen. En als hij dan op de diploma-uitreiking, helemaal alleen trouwens, hè, die zogenaamde betrokken familie, die dan uh, niet op de diploma-uitreiking komt, uh, dan zie ik wel de jongen daar weglopen met zijn diploma. En waarom komt die familie niet? Geen interesse, um, kunnen misschien niet. Weet ik veel wat voor redenen ze aanvoeren om niet te hoeven komen, maar die komen niet. Het vraagt nogal een, uh, een behoorlijke extra inspanning dit allemaal vergeleken bij. Maar u, u zegt ook ergens van, uh, nou, ik geef toch liever op het vmbo les dan op een gymnasium. Wat voor een hoop leerkrachten toch wel een opzienbarende uitspraak is. Ja, dat klopt. Maar alleen de lesstof is voor mij, zoals ik erin sta. Niet voldoende. Als ik alleen maar les zou hoeven te geven... en me druk te hoeven maken of ze het kofschip begrijpen... dat is voor mij onvoldoende uitdaging. Wat ik leuk vind, en wat mij... Ik ben nu 58, maar wat mij nu iedere dag nog motiveert... is het contact met die kinderen... iets kunnen betekenen voor die kinderen... en ook echt het idee hebben dat ik dat toe doe. Noem het zingeving, noem het invulling. Ik weet niet hoe je het wil noemen, ja, maar, maar ik vind je, dat belangrijk. Dan loop je niet alleen het risico, terug, en als dat gebeurt ook. Je, je krijgt daverende conflicten af en toe met die kinderen. Ja, maar die hebben mensen ook die alleen maar hun werk doen... en verder niks hebben met die kinderen. Die krijgen ook conflicten, misschien op een ander niveau... maar. Over de lesstof misschien of over wat je nee, moet doen. Dat is natuurlijk allemaal zo. Maar je moet je wel buitengewoon verbonden voelen met die groep. Wil je dat conflict aangaan? De meeste mensen zullen zeggen: ja, jeetje, als ze er niet willen, dan willen ze niet. Ja. ja, er zijn er ook mensen die. Maar dat, daar is het team ook voor. In een team heb je allemaal andere kwalificaties. De een is goed in dit, de ander is goed in dat. Je vult elkaar aan. En uh, de een is niet beter dan de ander. En de een is niet zinvoller dan de ander. Je vult elkaar aan en iedereen op zijn eigen kwaliteiten. En ik ben als persoon zo dat ik me graag overal mee bemoei. Privé levert dat ook wel eens probleem op. Hm. En, uh, ja, maar in dit geval, die kinderen vinden het. Aan de ene kant zeggen ze dan dat ze dat erg vinden, want de juf bemoeit zich overal mee. Maar van de andere kant is dat ook een steun voor ze. W wat is de grens voor u? Kijk, er zijn genoeg incidenten geweest... waarin gewoon leerkrachten echt fysiek bedreigd werden. Ja, ja, dat zal u ongetwijfeld ook een keer overkomen zijn. Ja, de, daar heb ik het heel vaak over. Dat is mij nog nooit gebeurd. Waar bij mij de grens ligt, is... Uh, soms, bij sommige problemen, kan je alleen maar luisteren. Je kan alleen maar denken, oh mijn god, wat moet zo'n kind meemaken? Maar kan je niks doen. Een kind dat illegaal is bijvoorbeeld... Ik kan zo'n kind geen papieren bezorgen. Zo'n kind loopt rond op straat van: ik mag hier niet zijn. Dat verwoorden ze ook zo. Ik probeer altijd onzichtbaar te zijn. Daar kan ik niks aan doen. Dat is voor mij de grens. Ik ben nooit bang dat, iemand, dat ik geslagen zou worden of mes. Op, nee jongen. Eh. Nee, nee, waarom niet? Ja, daar sta ik nog geen eens bij. Dat gebeurt gewoon niet. Want die kinderen. Dat gebeurt in uw omgeving wel. Dat, ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik, trouwens, ik hoop het ook nooit mee te maken. Nee, dat begrijp ik. Nee. Ah. Ik denk dat ik uh, zo'n band op weet te bouwen. Dat, dat's, kinderen kunnen wel boos op mij zijn, maar altijd op mijn rol als leraar. Nooit op mij als persoon. En dat is het verschil. Ja, uh, uh, waarom, waarom wilde je dit boekje nou eens uitbrengen? Hè? Het verhaal van een docent op het VMBO. Om uh, um ook eens een keer te laten zien hoe leuk het is. Ja, en vooral ook om al maar, de vragen maar, maar, die vragen ja. die jullie nu stellen. Ja. Zo staat het VMBO bekend. Als mensen bij mij op school binnenkomen... dan verwachten ze echt dat we rollenbollend de trappen afgaan. En uh, het is rustig, er wordt hard gewerkt, er is een, een structuur. En, als je, en inderdaad, als 60 van de kinderen op het VMBO zit... dan de incidenten gebeuren dan, het meest logische, in dat VMBO... En uh, dat is de, het logische gevolg daarvan. Ja. Er staat bijvoorbeeld ook een heel leuk verhaal in... Uh, dat je met uh, de, de leerlingen naar, uh, naar Londen gaat. Ja. ja. Nee, maar bedoel dat verwachten mensen ook niet zo gauw. En dat er daar dan uh, een van die leerlingen... die uh, meneer Fayette tegen het lijf ja, loopt... Ayo, ja, ja, ja, en die ja. zegt dan van... hé, hey, uh, mogen we met u op de foto of zo? Ja, en, dan, ja. en nou ja, dan gebeurt er ook van alles dat je dan... Uh, de mensen, uiteindelijk gaan jullie dan niet met hem op de foto... maar wel met andere mensen. Dus dat je, nou ja, dat het ook... De, en ook van de week weer, hè, dit is dan een aantal jaren geleden... zitten we daar ja. in het Georgian restaurant te high als je de foto's ziet, zitten we met z'n allen heel ongemakkelijk... met wit damaste tafellakens <laughs> en, uh, en... Die, die cupcakejes. Ja, en die kinderen die buiten zo'n grote mond hebben... die zeiden alleen maar... Juf, wat zegt die? Wat zegt die? Wat moet die? Die waren heel klein in zo'n omgeving. Het zijn ze, en deze week ook nog. Uh, op een gegeven moment, we zaten een beetje te dolle. Zegt een, een Marokkaanse jongen zegt tegen een Turkse jongen... die naast hem zit, zijn vriend, zegt hij... Hé, hey Turk, je stinkt. Dus ik zeg zo van... Ja hoor, dat zegt een Marokkaan dat een Turk stinkt. Hij zegt... Juf voila, ik zweer het, betekent dat, Juf voila, Marokkanen stinken niet. Ik zeg, oh nee, nee juf, want die nakken de deo. Die stelen de deo. Nou, we nemen elkaars... Ja, culturele aspecten nemen we op de korrel. Wij lachen ook heel veel. We hebben heel veel lol met elkaar. Wat blijkt dat ik als stopwoord heb, heb ik deze week gehoord... Echt, hè? Dus die jongen zegt... Juf, u zegt uh, ieder om de twee minuten zegt u echt, hè? Ik zeg echt waar? Nee, echt, hè? Dus nu is het een gevleugelde uitdrukking geworden. Wij lachen heel veel met elkaar. En, maar en zijn er nou nooit momenten dat de somberheid u overvalt? U, u, ik zal u... u vertellen, ik ga niet iedere dag juichen naar school... van oh, ik mag weer. Ik baal ook wel eens en ik denk ook wel eens parels voor de zwijnen als ik wat heb georganiseerd... en er wordt helemaal niet op gereageerd. En ik heb ook wel eens lessen die zo slecht zijn... dat iedereen die in mijn les zou komen om die les te bekijken... zou denken van nou, dit is echt erg onvoldoende. En ik heb ook wel eens dat ik zeg van... weet je, ga allemaal individueel werken... Zo, omdat ik gewoon te lui ben om iets te doen. Dat ook... Maar wat ik met dit boekje wil zeggen... dat het niet alleen kommer en kwel is... maar dat het ook heel mooi en heel zinvol kan zijn. En ik hoop... Ja, dat dit boekje dit uitstraalt. Ja, dat, dat, doet, het, dat doet het zeker. Nog heel even, want de, dat onderwijs blijft natuurlijk ook altijd in het nieuws. Deze week, uh, dat, dat heb je vast ook gelezen. Er is een superschool in de Rotterdamse probleemwijk Charloos. Voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Heb je daar dan een, een mening over? Dat initiatief van die directeur Erik ja, van Ja, dat zelf, heb he? ik echt een heel duidelijk oh. Op bijna alles geloof ik heb ik een heel duidelijke ah, ja, mening. Echte? Ja, echte. Um, uh, die directeur... Ik zag hem en ik zag de passie en hij is ge inspirerend. Ja. Ik was meteen fan van hem. Ik ben het niet op alle onderdelen met hem eens. Dat is iets heel anders. Ik, om een voorbeeldje te noemen... Op tweejarige leeftijd naar school. Ik ben vorige week, hij is een week oud, mijn kleinzoon Boas. Ach. En uh, van de week deed hij zijn oogjes open. En ik meende al enige tekenen van hoogbegaafdheid te ja, zien nee, in die opslag. Ja, nee, dat klopt ja. ook hoor, ja, in ja, ieder geval. Ja. Ja. Nou, en die op tweejarige leeftijd naar school? Nee, dan denk ik van, moet dat nou op twee jaar al in dat keurslijf. Dus er zijn onderdelen waarvan ik denk... Nee, dat ben ik het helemaal... Alleen academici voor het onderwijs. Ik ben geen academicus, maar ik durf te zeggen dat ik... Nou ja... Het dat ik een goede lesgever ben. Okay. Heer, dus onderdelen ben ik het niet eens. Maar die man. Maar die het cu het curieuze, dat die, die man, die is directeur is ook van zo'n school, ja. die heeft iemand verwijderd omdat er echt flink gelenzen op het schoolplein Goed was. Werd, ja. de, de zaak werd, ja. uh, daar, is hij, uh, daar is echt helemaal een rechtszaak ja. over gekomen. Ja. Uh, hij weigerde die jongen nog ergens anders te plaatsen, ja. omdat hij daar niet verantwoordelijk voor ja. wilde zijn. En daar kreeg hij ook gelijk in. Hij heeft gelijk. Wij, er ontstaat een soort koehandel, hè. Neem jij dit klootzakje van mij... dan neem ik er een van jou terug... omdat wij als school verplicht zijn... om een andere school te zoeken. Ja. Ja. Dus je uh, verplaatst het probleem alleen. Ver vertel je dan ook aan die andere school dat het echt een rat is? Tuurlijk, want anders verspil jij al je uh, credits bij zo'n school. Je moet dat doen... En zij weten dan waar ze... Want kinderen, het is ook zo dat het kinderen zijn... en altijd weer een nieuwe kans verdienen. Ja. En misschien dat ze in een andere omgeving... Daar hoop een je andere dan kant op. Van Maar je gezet. moet het wel weten van zo'n school. Ja. En als ik zag wat die jongens gedaan hadden... dan heeft die man groot gelijk. Sommige kinderen hebben dan het recht op onderwijs wel verspeeld. Heeft hij ook is gelijk in. Ik wel. Nou ja, dat is dan interessant, want er was nog ander nieuws. Jeugdige delinquenten die moeten niet naar de gevangenis, maar terug naar school. Dat is al TBO, ja. he, ter, beschik te ter beschikkingstelling van het onderwijs. Ja, ja, ja, ja. ja. In, het, in het boek he, spijbelen doe je, maar thuis komt ook een jongen ja. voor ja. die die jij in de klas had gehad en die later dus weer via iemand uh, kreeg je een briefje en van vriendin, hem en ja. dan blijkt dat hij dus in in in, in de, geva in, in de ja, gevangenis. Zijn er wel meer? Ja, ja goed. Nee, ja. maar goed, ik denk nou dit moet je ook. Dan, ja. wat, wat, wat. Ik heb gisteren, want ik heb mijn vriendin... aan wie ik refereer in het boek, heb ik gebeld... en haar mening gevraagd, want zij werkt in de jeugdgevangenis... Ja. We hebben vanaf uh, het moment dat ik haar die vraag stelde... ik geloof ik, twintig uh, appjes en berichtjes over en weer gestuurd. Want het ligt veel gecompliceerder, zoals alles trouwens... dan dat het zo even gezegd wordt. Is het first offender? Is het zijn eerste vergrijp? Wat is de zwaarte van het delict? Waarom heeft zo'n kind als hij 17 is... nog steeds geen middelbare schooldiploma? Wat is daar dan misgegaan? gegaan? Uh, Waarom heeft hij dat diploma nog niet? Kan hij niet leren, wil hij niet leren. Wie gaat er toezien op dit? Als je zegt, nee, hij moet naar school. Lekker, komt het bij ons. En wij moeten maar zien dat we ermee kunnen, kunnen dealen. Wie zat, ziet daar dan op toe? Wie zegt van, nou, hij gaat het echt niet doen. Dus we halen hem er weer af. En je hebt nog een verantwoordelijkheid tegenover die andere dat kinderen in die ik. klas. Dus het is heel leuk, zo'n kop in de, kan, in de krant. En dan denk ik... Ja, dit heeft veel meer complicaties. Zij werken in die gevangenis zo hard met die jongens. Daar doen ze positieve leerervaring op. Doe daar iets mee dan. Dus ik vind het zelfs voor mijn doen... Kort door de bocht. Ja. En nou ja, dat jij gedreven bent, dat is, dat is, dat is duidelijk. Maar die, die Erik van Zelfde, die heeft ook eigenlijk een moreel appel gedaan op getalenteerde docenten om juist op een school in een achterstandswijk te gaan staan. Er zijn ook mensen, dit, een collega van u jaren geleden heeft die de krant gehaald, die zei: Nou, ik, ik, ik, ik haak af. Tot, die, die zat nu op een hockeymeisjeschool, maar die helemaal gelukkig was. Katrina speelt met zijn leerlingen. Ja, ah, oké. Okay. Ja, dat doen die van ons niet. Nee, nee, nou ja, goed. nee, maar zo'n moreel appel. Van als je getalenteerd bent, doe dat dan. Ja, dat is ook iets waar ik het niet eens met hem ben. Het gaat over twee dingen. Uh, inhoudelijk ge, uh, op een bepaald niveau zitten. Dus de stof kunnen beheersen op een academisch niveau. Wat altijd goed is. Want je moet boven de stof staan. Wil je het over kunnen brengen op de leerling. Of dat nu een academisch niveau moet zijn, weet ik niet. Maar hoe lager het niveau van het onderwijs... hoe belangrijker de persoonlijkheid van die man of vrouw voor de klas wordt. Dus ben je getalenteerd... denk je dat je het over kan brengen op onze kinderen... dan zou dat heel fijn zijn. En dan ook nog boven de, de lesstof staan... die combinatie, dus niet alleen dat niveau, maar een combinatie van beide. Ja. Ja. Ja. Is maar goed, je moet dat dan nog wel... Je moet dat dan nog wel, wel willen. En, wel, wel, wel en kunnen. kunnen ja, de persoonlijkheid. Ja. van, Want je ja. moet wel een soort streetwise zijn. Ja. En kunnen zeggen van... het gebeurt hier zo, op mijn manier. En daarna gaan we pas praten. Dat is orde houden? Ja. ja. De, de kader stellen, de grenzen bepalen... de structuur opbouwen... en dan aan het werk... en dan daarna als... Het op orde is, daarna is er ruimte voor heel veel andere zaken. Maar jij als leraar bent ervoor om die structuur te bepalen. Het vraagt dus wel extra veel van leerkrachten die het doen. Lijkt mij. Ja. Het vraagt een bepaald soort leraar. Ja. En of dat nou extra is, weet ik. Ik doe het zo van natuur, want ik ben zo. Dus voor mij is het niet moeilijk. Jij zou misschien doodongelukkig zijn op dat gymnasium in Haarlem. Op niveau gepest worden lijkt me ook niet zo gezellig. Nee. <laughs> Oké, okay, dankjewel voor je komst in de studio. We hoorden Trudy Koenen uh, haar boek trouwens. Het is opgetekend door Louise Koopman. Dat mag ook wel even vermeld. Zeker, die nee, heeft jouw verhalen uh, mooi opgeschreven. Het boek heet Spijbelen, uh, doe je maar thuis. Een geweldige titel. Een uitgave van Artemis Enkel. En de titel was ook van Louise. Oké, okay, nou die hebben we dan even helemaal ja. alle eer bewezen. Ja. Dank je wel. Sam zakt het hele orkestje door de vloer en terwijl ze dat gevoel krijgen, <laughs> uh, lockdown heet het nummer. Giovanca is de zangeres. Ja. Zeg nog, Koen is nu op weg naar de minister om het boekje aan te doen. Ja, goed hè? Ja, hartstikke leuk. Goed, we gaan het over iets heel anders hebben. We gaan naar Amerika. Amerika is shut down. Politieke polarisatie zorgt ervoor dat alleen de meest essentiële overheidsdiensten nog actief zijn. De overige ambtenaren krijgen gratis popcorn aangeboden in de bioscoop of worden getrakteerd op hamburgers. Boos en gefrustreerd zijn ze, zowel het leger als de geheime diensten, maar ook de beurshandelaren op Wall Street. Voor het eerst sinds 1995 is Amerika weer in de ban van zo'n shut down. Hadden de republikeinen en de democraten ook toen al zo'n grondige hekel aan elkaar dat ze elkaar over de rug van de centrale overheid tent uitvochten. Waar ligt de kiem van die politieke haat? Dan moeten we natuurlijk bij Willem Post zijn, Amerika-deskundige van instituut Klingendaal. Goedemorgen Willem. Goedemorgen. Is dat, Even, is dat waar van die popcorn en die hamburgers? Ja, er zijn ook wel bars, <laughs> met name in Washington, waar natuurlijk veel ambtenaren thuis zitten, die de deuren wat vroeger hebben opengegooid en zeggen van nou, je kunt sporen zo'n tien uur al voor een paar dollar nu een biertje bij ons krijgen, Dan hebben de prijzen wat verlaagd. En ja, de commercie speelt er ook wel een beetje op in, hè? Maar het blijft natuurlijk het, ja, wel heel, heel treurig... als je met zoveel mensen, bijna een miljoen nu... ambtenaren thuis zit. En, ja. Ja. en wat heeft Wall Street ermee te maken? Nou, kijk, Wall Street... Uh, je kunt zeggen, ja, dat is natuurlijk dan... Uh, Ik heb nog ja, even gekeken. Het beurs ging gewoon omhoog gisteren. Ja, dat, dat komt omdat zo'n zo uh, uh, shutdown... dat is wel een heel precies moment. Hè? Afgelopen maandag geweest. Hè? Om één minuut over twaalf ging het in. Maar verder is het een... Is het iets wat, wat in een slow motion zich voltrekt? Hè? Alle gevolgen hiervan, als het maar een paar dagen is, stel dat nu een deal was bereikt, nou, dan had men even die adem gehaald en gezegd: ja, het is jammer dat het gebeurd is, maar de schade voor de economie is beperkt. Maar het gaat nu wel gewoon door, en dan zie je: ja, er zijn bedrijven die contracten hebben met de overheid, van die contracten komt, uh, komt niks meer. Dat betekent dat mensen hun baan kwijtraken. Hè, dat bedrijven opdoeken. En zo langzamerhand zie je die effe effecten al ontstaan. En er wordt wel gezegd als dit zo'n twee weken of meer gaat duren. Ja, dat gaat tientallen miljarden dollars kosten. Maar wat gebeurt er behalve dan dat er, dat er begrotingen niet goed gekund worden? Ik neem het aan dat de vuilnisbannen gewoon uitrijden, of niet? Ja, in sommige steden wel, maar althans beperkt. Maar in een aantal steden ook niet. En ik hoor nu al dat op de Mall in Washington, hè, waar, waar veel toeristen nog wel naar de monumenten kunnen, hè, want die, die, de monumenten, de beelden, het Lincoln Memorial bijvoorbeeld, hm. dat kun je van afstand nog wel bekijken. Maar... Ja, de vuilnisbakken zitten overvol. En je krijgt toch ja, dat dat langzamerhand gaat opstapelen. En de economische effecten zijn er dan. Maar weet je, dit is allemaal nog een beetje kinderspel... vergeleken bij wat er uh, rond 17 oktober... in de dagen daaraan voorafgaand dreigt te gebeuren. Nu is het het sluiten van de overheid. Obama krijgt geen geld voor de begroting, zeg maar even uh, kort door de bocht. Maar nou moet het congres eigenlijk ook nog toestemming geven. En dat gaat rond 17 oktober gebeuren... Uh, wel of niet, of hij de schulden van Amerika nog kan betalen. De dat zoveelste is een, keer, hè? Ja, dat is een default. Uh, dat is natuurlijk een technische term, maar dat betekent gewoon... Nou, eigenlijk gaat Amerika dan in technische zin failliet. Nee. Ja, kijk, en dan gaat de rente omhoog, het ja, vertrouwen dat, in de economie... Maar dat is in. toch een rituele dans, dat hebben we toch de afgelopen tien jaar... ik geloof een keer of vier of vijf al gezien. Ja. Dat elke keer weer hetzelfde schaakspel is. En dan net op tijd komen ja, ze Ja, We gaan van, van financiële uh, uh, dreiging naar financiële dreiging. Maar feit is dat nu die overheid dus wel uh, op slot zit. Hè? Dat is gebeurd. En de laatste keer dat het echt gebeurde... je zei het al even. 95. Was, ja, en dat heeft toen 28 dagen geduurd. En achteraf blijkt de schade daarvan toch wel behoorlijk geweest te zijn. En dan moet je niet vergeten... dat was in een tijd, weet je het nog... midden jaren 90, de Tuurlijk. internetboom. Weet ik, ik... nog. <laughs> ja, iedereen maar... liep met een Louis Vuitton tas uh, door de... de bomen groeiden dan in de hemel. Ja. Hè? En, en, kijk, toen was er ook ruzie. Over, over Clinton uh, wilde wat meer geld uitgeven aan, aan uh, gezondheidsverzekeringen... voor verouderde amerikanen en nog wat van, van die zaken. En toen had je ook wel ja, in de Republikeinse Partij... zo'n factie hè, uh, van, van conservatieven onder leiding van Newt Gingrich... Goed, het heeft 28 dagen geduurd. Maar toen praten ze in ieder geval ook nog met elkaar. En dat gebeurt dus nu nauwelijks. En waarom nee, niet? Ja, de, en daar zit natuurlijk toch ook wel achter het enorme wantrouwen... Wat, wat gegroeid is. Kijk, ik wil niet suggereren dat het in de jaren 90 allemaal koekenij was. Toen had je ook wel in de Republikeinse partij dat anti-establishment denken. Dat komt eigenlijk... Al, al vanaf de jaren 80 onder Reagan... Hè, die een vies gezicht trok als hij het had over de overheid. Hè. En, en Gingrich beschouwde zich als de politieke zoon van, van Reagan... dus die, die moest die torts uh, verder dragen. Maar ja, kijk, wat er nu gebeurt met die Tea Party... in slechtere economische tijden... Hè, dan, dan, dan wordt dat veel meer aangescherpt. Ja, dat is niet van bovenaf. Dit is natuurlijk een soort van, van, van verzet vanaf de onderkant. Hè. En vergis je ook niet, zo'n twintig... 22% van de Amerikanen heeft wel wat met die Tea Party. He, en dat vertaalt dus zich op het congres dat, ook. Dus de beschuldigende vinger weg gaat bij jou naar de Tea Party? Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik, ben, ik ben niet zozeer een Maarten van Rossum-deskundige... dat ik alleen maar, ja, opinies, opinies... Ik wil ook wel proberen me te verplaatsen in ja, iets waar ik persoonlijk weinig mee heb. Maar dat doet er niet zoveel toe, de Tea Party. Kijk, wat die Tea Party mensen zeggen... dus nu speel ik eventjes de, de, de, de Republikein. die zeggen, van, ja, maar dat is on-Amerikaans. Een Amerikaanse president, want dat wordt eraan verbonden. Hè. Ze willen die begroting... Je over dat gezondheidssysteem? Ja, want dat wil ik er maar gelijk even mee zeggen. Obamacare. Ja, want zij zeggen... nou ja, wij willen, wij willen wel die begroting... Eh, zeg maar even goedkeuren voor Obama... maar dan moet hij wel de gezondheidsplannen... die idiote gezondheidsplannen... die moet hij wel met een, met een jaar minstens uitstellen. Liefst helemaal van de tafel. Want het is de slechtste wet... riep een Tea Party Republikein uit in het congres... Aller tijden. Nog nooit heeft een mensheid zo'n slechte wet. En is dat nou alleen een ideologische discussie... omdat mensen vinden dat je daar zelf over gaat over je gezondheid... en dat moet je ook zelf regelen en heeft die overheid geen fuck mee te maken? Ja, en dat kunnen wij vanuit eh, toch nog een beetje overheidsland Nederland... vanuit eh, toch nog wel de erfenis van de welvaartsstaat. Ja, dat, dat kunnen wij moeilijk begrijpen. Hè? Maar er zijn natuurlijk... Zo die... principieel ligt dat. Ja, het zijn echt de... De fanatici zou je kunnen zeggen. Ik heb die Tea Party bijeenkomsten een paar keer bezocht. En daar zeggen ze, ja, sowieso moet je geen vertrouwen hebben in de overheid. Het is je eigen ik, de vrijheid van het Amerikaanse individu. Nou, bij de hele wapentoestand zie je natuurlijk eenzelfde soort discussie. En ja, dit is weer een bureaucratisch monster. En er zijn weer allerlei belastingverhogingen gekoppeld aan die Obamacare. En we hebben al zo'n grote schuld. En we doen het niet voor onszelf. We doen het voor onze kinderen en kleinkinderen. En nou ja, ze spelen ook al een beetje uit. Deze week is die Obamacare, want er was aparte financiering geregeld... door de Obama-administratie, is van start gegaan. Wat krijg je? Er worden grote digitale marktplaatsen georganiseerd per staat... Indirect, zeg maar even door Washington. Maar de Staten doen het dan. Ja, grote computerproblemen. Hè. Uh, heel veel mensen moeten zich aanmelden, want anders krijg je een boete. Volgend jaar, maar toch, mensen zijn er toch een beetje bang voor. Boete. Boete van wie? Van Obama. Die socialist. Die halve moslim. Die Europeaan. Dat is wat je hoort op die Tea Party-bijeenkomsten. En dan denk je: van ja, dit is een andere planeet. Dit is het, dit is het Amerika. wat wij vanuit West-Europa. wat wij vanuit Nederland. ja, natuurlijk niet echt, niet echt kennen. Daarom vind ik ook altijd. je moet ook met enige regelmaat in Amerika zijn. om met, om met die mensen te praten. En die hebben. En het racisme speelt natuurlijk ook een rol. En op die Tea Party-bijeenkomsten. Ja, daar wordt dat wel, uh, wel, wel openlijk dus, over gezegd. He's not one of us. Daar maar dan vondst... weet je genoeg natuurlijk ook wel. Hè? Dus die, die tea, tea Party houdt die Republikeinse partij... eigenlijk een beetje in gijzeling hiermee. Ja, onverstelbaar Er zijn 435 congresleden. Laten we maar even zeggen, een, een, een nipte meerderheid is republikeins... van die 435 in het huis. Het zijn eigenlijk maar zo'n zo 24, 25 uh, echte Tea Party-republikeinen... die zeggen van tegen hun leider, uh, Bener... Uh, voorzitter van het Huis van afgevaardigden. Zij zeggen van, nou, maar wij, wij, wij, wij, wij weigeren jou te steunen... dus dan heb je nooit een meerderheid. Hè. Of je moet met die democraten in zee gaan. En die benar, ik denk als je in zijn ziel kijkt... wil hij eigenlijk wel, hij vindt het dit, dit kan natuurlijk niet wat er gebeurt, economisch gezien. Hij wil wel die begroting ook dan voorleggen uh, aan, aan, aan het hele congres... Ja, dan zullen de democraten meestemmen. Dus dat noem je een clean begroting. Dat je dus niet die verbindenis maakt met, uh, met de gezondheidszorg. Het bener lijkt wel een beetje in die richting te willen gaan. Maar ja, dan, wat, wat je dan krijgt is... dat ja, die Tea Party Republikeinen zullen dan, dan tegenstemmen. Met hulp van de democraten krijg je het er doorheen. Nou, dan heb je geen eenheid meer in de Republikeinse Partij. Dan schreeuwen de Tea Party mensen moord en brand. En ja, dat is dus eigenlijk gijzeling afpersing, als je vanaf de democratische kant hiernaar kijkt... zeg je, is het mogelijk. Maar dat heeft toch ook nog een andere consequentie? Als zij zeggen, we stemmen niet met jullie mee... P24 stemmen kwijt, is toch elke wet die aangenomen wordt... gewoon voor de democraten? Ja, dus dan geef je de democraten eigenlijk, uh, eigenlijk hun zin. En, uh, maar er zijn natuurlijk ook wel gematigde republikeinen... die zeggen, van, ja, wat er nu gebeurt, dat kan eigenlijk niet. Maar ja, de eenheid van de partij. Iemand van die Tea Party republikeinen heeft afgelopen week gezegd... ja, we hebben de media tegen... Van de linkse media. Uh, wij hebben natuurlijk gelijk. Maar het is een beetje alsof je nu in Death Valley bent... wij, wij Tea party Republikeinen. Het is er eenzaam. He, het is een beetje spooky. Maar juist als je in Death Valley bent... He, dan moet je dicht bij elkaar blijven. Eenheid, eenheid, eenheid. Ja, en weet je, het is een districtenstelsel. Dus die, zeg maar even die ene Tea party Republikein... die heeft zoiets van val maar dood met die rest van Amerika. Mijn district is heel erg conservatief, moet niets van de overheid hebben. Nou ja, moet je luisteren jongens, ik heb het zelf meegemaakt... in Zuid-Tennessee, dat ik van de snelweg afging met mijn huurauto... en ik kwam in een herberg, een beetje afgebladderd van de verf... een beetje armoedig, maar je kon wel zien, hè? ja, vergane glorie... maar ooit dus wel glorie, en daar was een eenzame waardin en die mij, ze kreeg weinig bezoekers, ze stortte haar hart uit... en zei, ja, het gaat niet goed met de economie en mijn gezondheid. en Ja, ik moet tienduizenden dollars betalen aan, aan, aan artsen. En toen zei ik van, Obamacare is dan voor u eigenlijk een oplossing... Hè? want dan krijgt u toch een verzekering voor een redelijk bedrag. Toen zei ze, no way, ik zal nooit geld willen aannemen... van Washington en al helemaal niet van hem... Nou ja, daar zit dat hele gedachtegoed wat ik net even etaleren achter. Hè? Bizar, hè? Bizar, ja. Wilden ze nog een beetje trouwen? Wat zeg je? Wilden ze nog meteen een <laughs> beetje trouwen? Nee, nee ze zijn wel tegen me. Hè? Uh, kom hier eten. Ik zag allemaal pruttelende pannetjes. Ja, ik zie het helemaal voor me met deze ze van, sfeer. The only thing we don't fry is the salad. Dus alles was daar in dat zuiden van de weers gefrituurd. En het stond daar volgens mij al uren te pruttelen. Ik zag verder geen enkele klant. Maar het is onbegrijpelijk. Dat mensen klaagden: ja, mijn huis moet ik nu verkopen. Ja. Want ik kan de gezondheidszorg niet meer betalen. Maar geen steun van Washington, want dat is socialisme. En dat markeerde nog maar. Er aan ons zat gevraagd: hoe is het nou om in een socialistisch Europa te leven? Nou, dan ben je de, dan de vraag: hoe, hoe kom, verder? Oh, komt, dit nog, ja. komt dit nog komen ze nog tot inkeer. Ja, wat je nu wel ziet, is dat uh, in de Senaat... Maar, maar ook in het Huis van Afgevaardigden... nu meer en meer Republikeinen zeggen van... ja, dit kan eigenlijk niet. En met het wapen van de publieke opinie... de Republikeinen krijgen toch de schuld... In, ja, ja dat, dat je dan extreme druk nu gaat uitoefenen... ook achter de schermen, ook dit weekend wordt er weer gepraat. Ja, om maar uh, proberen die, die, die Tea Party mensen zover te krijgen van... ja. Denk ook eventjes. Want de, de kans dat Obama economie. beweegt is niet heel. Nou ja, kijk, wat nog kan gebeuren is het volgende. Uh, dat er zo'n clean begroting komt. Oh ja. hè? Maar dat je achterlangs de republikeinen belooft... van nou ja, we gaan dan toch ook wel wat bezuinigen. Bijvoorbeeld, er is een belasting... binnen dat hele pakket van Ob Obamacare-maatregelen... Uh, er is een belasting op medische instrumenten. Nou, dat vinden de republikeinen natuurlijk iets wat absoluut niet kan. En daar, dat is een beetje wisselgeld zoiets... Dus daar zou wat ruimte zijn. Ja, Voor de moment is het ingraven in de loopgraven. Ik denk dat het echt nog wel een week gaat duren. En dan komt die default-discussie. Maar misschien toch nog even een geruststelling. Meneer Bener heeft gezegd, uh, zogenaamd privé, maar dat lekt altijd uit. Uh, Zo'n default, dat zal er niet komen. Want dan ga ik met de democraten in zee. En dan laat ik mijn. Dat zegt hij dan eigenlijk. Uh, dan laat ik... Ik fluister het al een beetje. Mijn Tea party republikeinen uh. Ja, die laat ik dan vallen. Maar ja... Dat is voor Bena natuurlijk ook een hele moeilijke beslissing. Maar in belang van het land, van de economie, van de wereldeconomie... moet hij dat natuurlijk eigenlijk ook wel doen, zou ik zo okay. zeggen. Dankjewel Willem Post. We hadden het met hem over de shutdown in Amerika... en de polarisatie van de politiek daar. Als u er meer over wilt weten, bent u altijd welkom op onze site. Het klimaat verandert altijd en het heeft niks met menselijk handelen te maken. Dus waarom maken we ons druk om de opwarming van de aarde? Dat is de stelling van de zogenaamde klimaatseptici. En deze week hielden zij een symposium in Den Haag met als aanleiding het rapport van het VN Klimaatpanel IPCC dat vorige week verscheen. Martijn van Kalmthout is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant hij ...maakte zich zes jaar geleden al boos over de verwarring... ...die klimaatseptici wisten te zaaien in het publieke debat. En toch lijken die twijfelaars aan klimaatverandering anno 2013... ...alleen maar serieuzer te worden genomen. Hoe dat kan gaan we allemaal horen van Martijn van Kanten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik heb uw stuk nog gelezen uit 2007. Aha. Nou, je vond het allemaal maar gelul wat die typen uitsloeg. uitsloegen. Nou he? ja, dat, dat was toen. En, eigenlijk is dat en ze waren alleen maar om een rommel te maken. Uh, uh, te ja, nou ja, ze hebben misschien wel iets geleerd in de tussentijd. Oh. En uh, in die zin kun je zeggen dat er uh, wat serieuzer met ze te praten valt... Uh, ik ben overigens geen partij in dat soort nee, zaken, nee. ik ben verslaggever. Ja. Maar uh, destijds schreef ik een verhaal waarin ik aangaf... en eigenlijk onderstreepte voor, voor het algemene publiek... dat uh, mensen die zeiden dat de opwarming niet aan de hand was... Mm -hmm. of dat het niet gaf, of zelfs een, een, een prachtig vooruitzicht was. Dat het ook een verschijnsel was dat zich elke 500 precies, jaar hoorde. Dat, uh, dat ging altijd, en wat hadden wij ermee te maken? En uh, rij vooral door in je hummer en oh. uh, dat soort zaken... Dat uh, debat over of, of er iets aan de hand was... werd in mijn gevoel met zulke valse argumenten gevoerd destijds... dat ik toen schreef dat ik een tijdje niet naar ze ging luisteren. En dat, dat leidde natuurlijk tot allerlei boze reacties. Maar ondertussen werden nou. steeds meer door wetenschappers... Uh, de argumenten onderzocht. En weliswaar waren die af en toe fors. Ja. Maar een hoop dingen hadden ze ook wel gelijk in. Nou, weet je, het... Of in ieder geval hadden de, de beweerders van dat het helemaal misging... hadden ongelijk. Nou, de, kijk... Je begint uh, aan, aan iets dergelijks omdat je uh, iets opvalt. Uh, namelijk, er veranderen dingen in het klimaat. Lijkt het? Is dat zo? Dat ga je onderzoeken. Uh, vervolgens zie je dat er dingen veranderen als wetenschappers. Uh, dus dan denk je, nou, dat, is wel, dat kan een uh, reëel probleem zijn. Dus dan ga je onderzoeken wat het probleem is. Uh, en daarbij uh, raak je dan onderwerpen misschien iets harder dan, uh, dan je uh, uiteindelijk zou willen doen. Kijk, de nuance komt nadat je de hypothese hebt gesteld. Oh. En de nuance die begint nu te komen. Je hebt vorige week is dat nieuwe rapport van het IPCC gekomen. Ik denk dat daar heel precies en ook heel zorgvuldig in de zin van netjes. Hè, dus niet met uh, wilde armgebaren, maar uh, zo secuur mogelijk. Uh, gekeken is naar het klimaatvraagstuk en het klimaatprobleem. En daaruit komen grappig genoeg min of meer dezelfde prognoses, gedachten... over opwarming en hoe hard dat gaat en waar het aan ligt. En dat het wel weer te maken heeft met de mensen? Daar stond uh, toch heel nadrukkelijk weer in dat uh, de mens... met de uitstoot van broeikasgassen de oorzaak is... van een aanzienlijk deel van de opwarming die we al gezien hebben... de afgelopen eeuw en uh, vermoedelijk ook van de opwarming die nog komen gaat. Je bent zelf bij het symposium geweest, hè, donderdag? Ja. Ja, hoe was dat? Dat was wel grappig, want ik ben eigenlijk, dat was voor het eerst dat ik uh, bij, bij de vijand op bezoek ging. Mm -hmm. Althans, de vijand. Heel nuttig ik, voor een journalist. helemaal ja. niet erg om, uh, om met elkaar in discussie te zijn. En je bent niet meteen vijand als je het niet uh, eens bent natuurlijk. Maar er is altijd wel een soort vrevel geweest tussen, uh, tussen uh, laten we zeggen, de sceptische gemeenschap en bijvoorbeeld de Volkskrant waar ik uh, voor schrijf. Uh, omdat de Volkskrant uh, de wetenschap tot nou ja, eigenlijk altijd toch wat liever serieus neemt... dan mensen die zomaar wat roepen. En in mijn idee waren de sceptici voornamelijk mensen die zomaar wat riepen. Maar er waren er een en hoop hem? van naam en faam toch die daarbij zaten. Nou, maar hoe was dat donderdag? Hoe dat was, was die sfeer? Die of sfeer? Nou, dat nee. was wel grappig. Er zaten, uh, zat een hele oude scepticus uh, Fred Singer, dat is een Amerikaan die al al heel lang uh, de boventoon voert... en die ook een, uh, rol, een belangrijke rol speelt... in het schrijven van soort tegenrapporten tegen het IPCC. Er uh, was een Australische uh, geoloog... die uh, van dik hout buitengewone planken zaagde. Uh, en er waren wat mensen die uh, wat mij betreft iets serieuzer... Uh, dus wat subtieler over de problematiek praten. Tegelijkertijd zag je in de zaal... er zaten denk ik 60, 50, 60 mensen. Uh, vooral hele boze mannen die, die overal tegen waren... En die voortdurend, als er bleek dat het IPCC misschien wel... op enig punt iets niet helemaal netjes of nog niet helemaal zeker wist... Uh, die dan elkaar aanstoten met zo'n zie je wel dat het niet deugt. En die sfeer, die, die had ik enigszins verwacht. Maar het verbaast me wel dat dat zo... Ja, ze waren lekker onder elkaar. Nou, zeg maar. de, heftigheid is voor een buitenstaander, de heftigheid van die discussie is voor een buitenstaander vaak lastig te begrijpen. Waar zit die in? Want het is inderdaad uh, zoiets. Het komt allemaal onderuit de zak. Ja, nou, dat, dat verbaast me ook. Want volgens mij bereik je meer met uh, serieuze argumenten. Um, wat, wat daar onder zit is natuurlijk dat als je het over klimaatverandering hebt... die door de mens veroorzaakt wordt, dat het over ons gaat. Ja. Over wat wij doen, hoe wij leven, uh, hoe wij geleefd hebben... Uh, of dat wel verder kan. En dan raak je dat natuurlijk heel snel aan politiek, aan ideologie. Uh, zorg ik voor mezelf, zorg ik voor de wereld. Uh, en als iemand zegt, jij zorgt niet goed voor de wereld... want je rijdt in een dikke auto... dan raak je veel mensen toch tamelijk dicht bij het hart. Ja, zo, zo gaat worden, dat. Worden die sceptici op een of andere manier ondersteund door industrie of zoiets? Nou, dat, dat is... Uh, ja... Ik zou je uh, als kort antwoord moeten geven. Uh, uiteraard, er zijn belangen en uh, organisaties... Uh, zeker in Amerika zijn er gewoon vanuit de uh, laten we zeggen fossiele brandstoffen... dus de kolenindustrie en dergelijke... Uh, is er belangstelling om onderzoek te financieren... dat in ieder geval de stelligheid van het IPCC uh, weer bekijkt. Van, uh, is dat wel zo erg als we, als we beweren? Uh, de, de, die, de, dat rapport van die sceptici dat vorige, afgelopen donderdag... dus in Nederland nog een keer werd gepresenteerd. Het NIPCC noemen ze zichzelf. Dat uh, wordt uh, uitgevoerd door het Hartland Instituut. En daar zit geld in van twee heet het dan particuliere families, Amerikaanse families. Maar ja, oh. dat zijn gewoon kolenfamilies of oliefamilies. Oh. Oliefamilies. Dus in die zin zit dat erin. Maar ja, zeggen die sceptici, horen ze even... er gaan ook miljarden in het IPCC het. zitten. Ja, dus zo waarom het? zou het niet mogen? Nou, maar zo is het natuurlijk ook. Ja, ja, behalve dat er natuurlijk wel een iets duidelijker belang onder zit... aan de olie- en kolenkant dan zou ik zeggen aan de, aan de uh, IPCC-kant. Ja. Maar ja doet dat er veel toe. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de argumenten. Ja, en daar is wel iets aan het gebeuren ja, volgens maar, mij. Maar, ja, wat is er dan aan het gebeuren? Nou, ik denk, ik denk kijk, die bijeenkomst in, in Den Haag, die begon met onze Australische vriend Bob Carter, die uitlegde dat het in de prehistorie een half miljard jaar geleden dat het toen hartstikke veel CO2 was en dat het helemaal niet zo warm was. Hij vergat erbij te zeggen dat dat kwam, omdat de aarde op een andere manier ten opzichte van de zon bewoog op dat moment, waardoor de temperatuur een heel ander ding deed dan we nu zouden doen. Dus, maar dat argument, dat is belachelijk ouderwets, dat is niet waar. Het is eigenlijk gewoon jokken als je het op die manier laat, laat zien. En vooral de conclusie er is niks aan de hand met dat CO2 van, van die lui van het IPCC. Nou, dat soort argumenten moet je gewoon niet meer serieus nemen. Maar daarna hadden we bijvoorbeeld Marcel Krok... dat is een Nederlandse uh, wetenschapsjournalist... die zich helemaal heeft geconcentreerd op het klimaatissue. Uh, uh, heel erg vanuit de twijfelende, sceptische hoek... Uh, daar heeft hij een aantal keren uh, forse dingen over geschreven. Hij heeft daar ook een boek over geschreven. Um, en um, Marcel zit volgens mij in een lastig pakket. Want die zit dus op de eerste rij bij mensen... die gewoon zitten te jokken over het klimaat. Maar in dezelfde bijeenkomst waar hij zijn cijfers laat zien en zegt... nou kijk, het, IPCC het nieuwe IPCC-rapport heeft, heeft grafieken die uh, niet aansluiten... bij wat we aan het meten zijn op dit moment. Hij uh, zegt dat het klimaat is minder gevoelig voor de toename van de hoeveelheid CO2 ja, dan wordt beweerd. Ja, dat is, een, dat is een sommetje dat je moet maken op grond van de waarnemingen die worden gedaan. Uh, er is uh, discussie, was er ook donderdag weer, over uh, hoe moet je dat sommetje maken. Uh, hoe hoe, hoe uh, belangrijk is de uitkomst uh, als je... Uh, uh, zeg maar, nou, wat er aan de hand is, is de afgelopen 10 jaar, 15 jaar gaat de opwarming duidelijk minder hard dan je zou verwachten, op grond van de hoeveelheid CO2 die erin gepompt wordt, is en wordt. Um, en dan kun je je afvragen: ja, is het dan wel de oorzaak? Uh, de IPCC-mensen hebben dat bekeken en die zeggen daarvan: nou, weet je. Uh, er, is, er is meer aan de hand dan dat CO2. De oceanen doen dingen met de energie die in het aardse systeem worden opgeslagen. Uh, da, da, dat is een soort buffer waar dingen in verdwijnen, maar die niet weg zijn. Dus het kan uh, op enig moment weer eruit komen en de opwarming versnellen zelfs. Um, dat soort argumenten die zijn er. En er is ook wel een goed verhaal, denk ik, vanuit IPCC, waar die tijdelijke stagnatie van de opwarming vandaan komt. De sceptici zeggen. Die opwarming is gewoon gestopt, dus jullie model klopt niet. Veel meer CO2 en oh. het wordt niet warmer. Waar heb je het over? Hmm. Nou, dat, die laatste argumentatie, daar, daar moet je het over hebben als wetenschap. En het, wat ik zei, er verandert iets, is dat ik denk dat er nu eindelijk in die sceptische hoek uh, mensen zijn, à la Krok en dergelijke, Marcel Krok, die, uh, laten we zeggen, gewoon gaan rekenen, die serieus kijken, en die dus eigenlijk zich aansluiten bij de klimaatwetenschap. Ja. En dat was altijd het grote probleem. De sceptici die wilden niks met die klimaatwetenschap klimaatwetenschappers te maken. Hè. Nou ja, ten tijde van die El Gore-film... zaten ze haast een beetje in een soort PVV-achtige hoek. Mm. Hè? Mensen die je eigenlijk niet nou, al ja. te serieus hoefde te uh, nemen. Mettelijk Richard de Mos was iemand die ja, zich graag voilà. in dat dossier mocht, uh, mocht maar Ja, Maar tegelijkertijd haalden ze natuurlijk een hoop argumenten... van El Gore echt fors onderuit. Ja, maar en Gore bedreef natuurlijk gewoon... tamelijk harde politiek in zijn film destijd. Ja. Uh, dat, dat, is, uh, dat, dat was duidelijk. En dat hij daarbij wetenschappelijke argumenten leek te gebruiken, of voor een aanzienlijk deel trouwens gewoon gebruikte... Ja, dat, dat mag je er misschien zelfs wel kwalijk nemen. Ja. Um, anderzijds, is, daardoor, uh, is daardoor in de publieke opinie wel die twijfel hard gezaaid? Eigenlijk. Nou, weet je wat het punt is? Gore was natuurlijk voor de Amerikanen... Nou, we hoorden net... Uh, uh, Willem, Willem? Uh, Ja, over, over de Amerikaanse gemoedstoestand... als het over links en rechts gaat. Ja. Gore was gewoon een ontzettende linkse ja. uh, socialist... In, uh, in veel ogen in Amerika. Dus wat die man ook gezegd zou hebben over het klimaat... Dat kon niet deugen. Dat klimaat was van links. En daar moest je dus je vooral niet uh, iets aan gelegen laten. Dat speelde een rol. Nou, de discussie zal voorlopig lekker voortgaan, denk ik. Hè? Denk het wel. Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met Martijn van Kantoert, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Het ging dus over de klimaatseptici die deze week in Den Haag bij elkaar kwamen. Dank een, een nieuwe Europese grondwet, dat is het voorstel van de Spinelli Groep, de politieke denktank onder leiding van de oud-premier van België, Guy Verhofstadt. De leider van de ALDE-fractie in het Europese parlement, waaronder meer de VVD en D66 dat deel van uitmaken, wil op termijn een Europese regering. Over dit voorstel, de noodzaak en de haalbaarheid gaan we met hem praten. Goedemorgen, meneer Verhofstadt. Goedemorgen. Ja, wat is het probleem dat u op wil lossen? Hiermee? De crisis op een slechte manier behandeld wordt, beheerd wordt voor het ogenblik sinds 2008. Dat de oplossingen die gevonden worden veel te laat gevonden worden en ook altijd maar halve oplossingen zijn. En dat heeft veel te maken met het feit dat die crisis beheerd wordt door een raad van 28 regeringsleiders, die vier, vijf maal samenkomen en dat dit dus met andere woorden dikwijls. De, van kwaad naar erger gaat. En wij willen dus uh, definitief dat probleem oplossen... door uh, ja, de institutionele toekomst van, uh, van Europa uh, duidelijk te maken. Met 28 meningen doet elke besluitvorming er jaren over... om überhaupt iets uh, concreet tot stand te brengen. Is dat ongeveer de stelling? Dat is de stelling, inderdaad. Dat hebben we gezien uh, onder meer bij de, de voorbije jaren... de BankenUnie bijvoorbeeld... Uh, ja, wij vroegen die in 2008 al. Uh, en ja, de regeringsleiders weigerden die. Mevrouw Merkel zei, nee, dat kan niet. Geen bankenunie. Ja, iedereen moet uh, zelfs maar opdraaien. En toen ging de crisis uh, ja, van kwaad naar erger. En, en nu uh, hebben de lidstaten gezegd, oké, okay, ze moeten dan toch komen. En wellicht in 2015 zal die bankenunie in de stijger staan. Zowel een uh, ene controle... Eén supervisie als ook één resolutiefonds waardoor het vertrouwen tussen de banken kan terugkomen en het geld opnieuw naar de hele economie kan gaan. Dus de bankenunie is een goed voorbeeld van welke richting we uit moeten. Dat is namelijk in Europa dat alles gaat doen, maar het het essentiële, dat moet samen gebeuren. Het essentiële moet samen gebeuren, want anders kan je die euro eh, niet levensvatbaar houden. Ik denk dat het een volkomen logisch verhaal is... en dat u daar hele zalen voor heel enthousiast zult krijgen. De logica zit er wel in. Het onmiddellijk de emotionele argumenten tegen is... Euh, ja, dan raken wij allemaal als kleine landen onze autonomie kwijt... en dat is geen land die dat wil. Maar dus is juist het omgekeerde. In feite de autonomie raken de landen nu kwijt. Uh, door op uh, een of andere manier niet meer in staat te zijn, uh, namelijk op nationaal vlak, de problemen die meer, uh, meer internationale en wereldproblemen zijn, uh, te beheren en te beheersen. Kijk, neem bijvoorbeeld klimaatverandering. Want als ik het uh, uh, goed had, was dat toch al een thema in uw uitzending? Ja, ja handen, absoluut. <laughs> klimaatverandering. Hoe zou je die klimaatverandering kunnen aanpakken? Als je tenminste erkent dat er een probleem is natuurlijk. Maar hoe zou je dat kunnen aanpakken op nationaal vlak? Dat werkt natuurlijk niet. Niet Nederland, niet België, niet Duitsland. Alleen kan dat aanpakken. Daar heb je dus een Europese aanpak voor nodig. Of een ander voorbeeld. Ja, China is een meer dan opkomende wereldmacht. Hoe nou, verspoelt ook onze markten laten we zeggen met hun producten. Hoe kun je met andere woorden een economische strategie daartegen ontwikkelen zodoende dat je met je hoofd terecht blijft, ook, ook nog een, een goede export hebt. Alleen gezamenlijk kan dat uh, gebeuren. Uh, wat is het grote, ja, het grote voordeel van, uh, voor de Nederlandse economie van Europa? De interne markt, de gezamenlijke munt, die maakt dat uh, die Nederlandse logistieke bedrijven uh, ja, enorm concurrentieel zijn. Uh, dit, zou ook, dit is ook een, uh, kunnen we ook alleen maar alleen uh, tot stand brengen. Dus uh, nazistaten of nationale uh, landen... die kunnen hun beslissingscapaciteit juist terugvinden... dankzij een gezamenlijke Europese aanpak. Ja, en wat, ja, gaan die, wat gaan dan die regeringen doen in, in die landen? Wat gaat de Duitse regering, de Nederlandse regering, de Franse regering... wat gaan die nog doen? Er zijn een soort uh, veldwachters die op de pot moeten passen? Nee, absoluut niet. Dus de, de, er is een, wat, wat we voorstellen is een duidelijke verdeling van... Uh, bevoegdheden waarbij de, de, de, de lidstaten het, het, het beleid gaan moeten uh, namelijk implementeren, bepalen hoe namelijk die afspraken die gemaakt worden op Europees vlak worden omgezet. Uh, misschien kunnen we het even duidelijk maken met pensioenen. Dat is toch wel een uh... Een, een, altijd een gevoelig thema uh, en, en dat Nederlanders goed uh, kennen. Wat we niet moeten doen is dat Europa gaat bepalen welk pensioensysteem de Nederlanders moeten hebben. De Nederlanders hebben een perfect goed pensioensysteem. Misschien het beste van Europa en dat moet ook zo blijven. Wat we moeten doen is dat Europa bepaalt aan welke levensvatbare voorwaarden alle pensioensystemen in Europa moeten voldoen. Ze doen dat morgen of overmorgen. Nederlanders of Duitsers of Belgen niet moeten gaan instaan voor de pensioenen in het zuiden van het land, maar in het zuiden van Europa, maar dat we in het zuiden van Europa ook een levensvatbaar pensioensysteem heeft opgebouwd. Dus het is, het, wat wij voorstellen is juist om te verhinderen... ...dat er nog zoiets gebeurt zoals we nu meemaken met Griekenland. Om te verhinderen dat er nog zoiets gebeurt zoals we nu maken met, met Portugal... ...en eh, met Spanje en met andere eh, landen in het zuiden van Europa. Maar goed, het zal toch uh, moeilijk zijn om uh, dit erdoor te krijgen... ...want de euroceptische partijen lijken overal in Europa aan het uh, terrein te winnen... Uh -huh. Wel, ja, het is natuurlijk in een crisis altijd gemakkelijk om een, een, een vijand te zoeken en te zeggen, ja kijk uh, je bent in een crisis uh, en dat komt door uh, Europa, maar natuurlijk de stelling die Euroceptici naar voren brengen is, is zot om los te lopen uh, want wat zij zeggen is uh, dat de uitdagingen op wereldvlak best kunnen aangepakt worden door ons terug te trekken achter onze nationale uh, grenzen en daar de zekerheid uh, terug op te zoeken en dat is natuurlijk nonsens ik ga wel de klimaat uh, Oh. Of bijvoorbeeld de concurrentie met China... We, we, of de, de, rol, die we zouden, de moet, rol die we zouden moeten spelen. Bijvoorbeeld moet, op wereldvlak. Hoe kan je dat doen? Afronden, meneer, meneer Verhofstadt. We moeten helaas afronden, want de tijd is om. Ha hartelijk dank voor uw uh, pleidooi. Ging graag, u gedaan, ja, graag gedaan. Ja, ja hoor. Dag. Ja, dag. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep... Dat is de strop in plaats van de broekriem. Demonstreer met ons mee. 9 oktober op het Malieveld. Onze programma's bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Zuidoost-Limburg krimpt. Dat is natuurlijk niet leuk, hè? Maar er komt een oplossing. De provincie legt een vierbaans snelweg aan om de regio te ontsluiten. Die buitenring die kan heel veel toevoegen. Dit miljoenenproject kampt met problemen. Het boze bewoners... Ik begrijp niet dat iemand gewoon met droge ogen hier kan komen beweren... we gaan alvast een weg aanleggen. Ik vind dat zo absurd. Ruziende gemeentes... Die gaan niet meer met ons onderhandelen. En kritische vragen over de onderbouwing. Nut en noodzaak van een Limburgs prestigeproject in Argos. Radio 1. Straks van kwart over twaalf tot één. Het nieuws van alle kanten.